Oh, schrijpstra, haal op. Wat nou, wat nou? Sinds wanneer mag ik in mijn eigen kamer niet meer op mijn eigen trommel slaan, zeg? Die trommels zijn niet van jou, die zijn van gevonden voorwerpen. Sla wat zachter of sla niet. Ik heb pijn in mijn kop. Ah. ik kijk er eens even wat een rotzooi het hier wordt, zeg. Die is die lekker. Waarom krijgen we toch geen koffie in kopjes, net als echte mensen? Moet je jouw bureau zien? Helemaal gedeupd, zeg. Ja, dat komt omdat je een beetje zware lijf op het bureau gaat staan. Ja. En zoals je weet hoor je aan de bureau te zitten. Ja, zal ik Kleine verse nog... koffie gaan halen, adjudant? Oh. Aha. Aha, eindelijk iemand die mij begrijpt. Ja, jongen, en dienen fikse klachten over die bekertjes als je wil. Ja, en laat je nou niet op, doos. Het zijn bekertjes van de staat en wat de staat doet is goed. <klaars> oh, grijpstra. <klaars> hè? Een kleintje, ja. Alsjeblieft, adjudant, koffie. Dankjewel, jongen. Ach, kleedje, we doen het niet goed, hè? Een van die rovers op de dijk gaat dood, maagschot. Onze collega knapt ook niet op. De kat zit in zijn cel, maakt een grapje. En als het zo doorgaat, kunnen we hem met Boswijk insturen. Officier is niet erg onder de indruk, hoor, van ons bewijsmateriaal. En die snor? Snor? Snor. Snor, wat snor? Welke snor? Uh, die halve snor van de kat. Vond de officier heel gewoon. Ja. Want hij had net verleden week ook zijn snor afgeschoren. Oh ja, dan is het gewoon. Zeg, ik heb hier het rapport over zijn pakhuizen. Lees het voor. Grijpstra, hou nou op, luister nou. Lees het voor. Barstens vol spullen, vooral tapijttegels en gebruik elektrisch draad. Maar alles eerlijk gekocht. Wat dat, ze... Heer, de mensen van economische delicten hebben de boeken nageplozen. Het klopt allemaal. Misschien heeft hij nog een pakhuis. Oh, ga alsjeblieft zitten. Ik word doodziek van dat gedrentel, zeg. En waar zal ik gaan zitten, adjudant? Ga nou maar op het tafeltje naast de drumstel zitten, hè. Doos, voorlopig dan. Ik zal wel een extra stoel bestellen. Cardozo, luister. De kat, hè, heeft helemaal geen extra pakhuis. Al die gestolen spullen lagen gewoon in de kelders van die robots opgeslagen. En van daaruit verkocht de katten. Begrijp je het nou, begrijp je het niet? Ja, maar aan wie verkocht hij die spullen, hè? Ah, dat moet een hele geweest zijn, gespecialiseerd in elektrische spullen. Sharif Electric? Huh? Sharif Electric, waarom ben ik daar niet eerder op gekomen? Sharif Electric? Daar heb ik de kat voor het eerst ontmoet. Groothandel in radio's, tv's en witgoed. Heel goed, mijn jongen, heel goed, heel goed. Sharif Electric, maar wie is Sharif? Ah, denk het er hier, denk ik, Leine. Kom, kom. Eh, ik kan niet denken. Ik heb opeens weer zo'n ontzettende pijn in mijn hoofd. Hè. Weer... Zo steek van links naar rechts. Nee, Grijpstra, hou op. Ik denk al in naam, hou op. Juist. Sharif. Ja, ik wil me nergens mee bemoeien. Ook niet doen, nee. Maar ik weet een winkel die Sharif heet, op de Nieuwe Dijk. Hm. Ik heb er wel eens een zaklantaren gekocht, je krijgt dat er bijna voor niks. Ik ken die man, de eigenaar persoonlijk. Sharif is een Arabier, Mehmet al Sharif, maar is spreekt in Nederlands. Oh. Laatst is bij hem ingebroken in zijn villa in Nieuw-Zuid... De daders werden op heterdaad betrapt. En we verdachten die sheriff ervan dat hij veel meer aan de verzekering wilde opgeven. als de werkelijk gestolen was. Ja, jongen, de verzekering mag je belazeren en de belasting ook. Maar Vroeger mocht je ook nog zegels ja, spelen. Is het ja. nou genoeg? Hè? Nee, hè? Kunnen we misschien, heren, even alles punt voor punt behandelen? Oh, nee. Ja, punt voor punt. Punt voor punt. Punt één. Ja. één. Ja. Mehemet al sharif Ja, uitje dan. Ja. Ja. Nou, die heeft een soort discountzaken ja. tv's, radio's, wasmachines... en al die andere die op de Nieuwe Dijk. Ja, adjudant, dat klopt. Nummertje twee, Heeft een mooie villa in Zuid. Ja, dat klopt, adjudant. Uh, uh. Uh, hier, hier, zo hoort dat nou. Ja, adjudant. En als het even kan, nee, adjudant. Ik hoor het, dikke. Juist, ik ook. Ik bel de commissaris. Wat, nu al? Ik bel de commissaris, ja. Ik bel de commissaris. Helder moment. Hier gaan we achteraan. Hier gaan we heel erg ver Ja, meneer Grijpstra, we hebben hier... Uh, een nieuwe aanwijzing in de zaak. Het, uh... ja, ja. Zo, hier moet het zijn. Het hoofdkantoor. Mooi. Zeg, grijp Kan je ja, vervolgens iets normaler rijden? Anders stuur ik je toch nog een paar weken naar de verkeersschool. Dan hoor je het ook eens van een ander. Gaan we opkrijgen. Zeker. Sorry meneer, neem het, ik niet een Ja, help me maar even met uitstappen. Ja, ja. Gaat het commissaris? Kunt u eruit komen? Ja, ze gaat. Is het u zo he, oh, ja. Nou, uh, gaan jullie maar naar binnen en uh, rustig aan, hè, alsjeblieft. Oh, wacht even, daar heb je de collega's van de economische recherche. Ah, dat <coughs> Zo. Goedemiddag. Zo. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed met je? Mm -hmm. O ja, commissaris, we hebben de hele dag in het rockbakhuis rondgestruind, maar ja. de boekhouding klopte. Juist, ja, dat dacht ik al. De Gier, maar, ga ja. jij met Cordozo eens ja. pols hoogte nemen bij zijn huis in Nieuw-Zuid? Ja? Natuurlijk, commissaris. En Grijpstra, ja, jij neemt het verhoor af. En doe het een beetje subtiel, ja, wil je? Ik doe mijn me best, meneer. Ik ga naar huis... Grak weer van de pijn in mijn benen. Oh, dan zetten we u wel even af, commissaris. Jij bent me iets te gedienstig, de Gier. Dat pardon, kommissarie. Ik commissaris? zeker dat je de antwoorden. Af en uh, hoe dan ook. Bel me vanavond. Goed meneer, ik ben u. Dag meneer. Goedemiddag mevrouw. Uh, is meneer Sharif aanwezig. Ik ben meneer Sharif. Dag. Mohammed Omar Sharif. Hoe maakt dit meneer Scharif? Ik zou u graag even willen spreken, Scharif. Wilt u mij maar volgen? Dank u. Ik ben, adjudant Grijfstra, dan, Grijpstra, recherche Amsterdam, die Zo, gaat u zitten. Dank u. Uh, Voordat u het woord neemt. ...vraag ik mij toch uh, werkelijk af wat deze inval te betekenen heeft, adjudant. Vier mensen van de economische dienst zijn bezig met mijn boekhouding en, en... wij stellen een onderzoek in naar klachten over een groot aantal diefstallen van elektrische apparaten, meneer Sherry. Die verdwijnen namelijk met vrachtwagens tegelijk. Een lading hebben wij een paar dagen geleden onderschept... en er zijn zwakke aanwijzingen... dat uw onderneming daarbij betrokken zou kunnen zijn. Maar, uh, adjudant... de man die hier zit, is buitenlander... die woont in uw land. Een gast, in zekere zin. Ik ben hier al vanaf uh, 1949... Hè. begon hier met weinig geld... En ik kende bij bewijzen van spreken alleen bloemenman op hoek. Uw land is altijd goed voor mij geweest. Daar ben ik het op de dag van vandaag erg dankbaar voor. U hebt mij gelegenheid geboden om mijzelf hier te ontplooien... met alle prettige zakelijke gevolgen van dingen. Daarbij draag ik het mijne bij om de connecties in stand te houden... en te verstevigen tussen uw land en uh, Arabisch wereld. Daardoor uh, ben ik geen onbekende op uw ministeries, dat zal u duidelijk zijn. Uh, vandaar dat ik u voorstel om alvorens uw zogenaamde onderzoek voor te zetten. Eerst even ruggespraak te houden met uw directe chef. U mag met alle genoegen van mijn telefoon gebruik maken. Uh, vindt u het goed dat ik niet op uw suggestie inga, meneer Sharif? De voorzetting van het onderzoek is namelijk aan ons. U bent adjudant. Tja, maar, uh, meneer... Uh, dan moet u ook luisteren naar bevelen van anderen. Nou, ik ben mij nergens van bewust, meneer Charis. U bent niet ondergeschikt aan bevelen van hoger geplaatsten? In enkele situaties wel, maar zeker niet in deze, meneer Charis. U kent uh, meneer de Kat? Hmm? Of meneer Diets? Hmm, uh, <laughs> ik uh, ik uh, begrijp dit, uh, vraag is. Dat kunt u zo. Eh, uh, ik uh, ken de kat, maar het is heel moeilijk om iemand te kennen, hè. Zeker als iemand een rol speelt en dat nog goed doet ook, hè. U bedoelt? Nou, eh, uh, uh, de kat is acteur, hè, toneelspeler. Wij zijn natuurlijk allemaal toneelspeler, u, ik, maar wij weten niet altijd dat wij het zijn. Wij dragen maskers, zelfs als we denken dat we volmaakt handelen. Ik, ik, uh, ik vraag mij wel eens af wat gezicht is wat wij onder die masker dragen. Ja, ja, ja. ja ik, ik, ik, ik denk niet dat u gezicht kent, maar ik ken het ook niet. De kat, meneer Sharif. Uh, <laughs> ja, ja, ja, ik uh, ben uw vraag niet vergeten. En, uh, maar soms uh, dwaal ik af of misschien ook wel niet. Uh, Al het kan men waarheid uh, vinden. De waarheid bestaat als je maar geduldig bent. Geduldig zoekt. Profeet heeft waarheid ook gevonden. En profeet was mens, niet een god. Eh? <totstut> Hebt u het koud? Had u dan? Of uh... is het benauwd hier? Nee, Nee, nee, nee. nee ik voel me... Uitstekend. Of uh, huiverde u omdat u begreep het wat ik zei? Ja, u bent man. Net als ik, adjutant. We leven op dezelfde planeet. Onze omstandigheden zijn essentieel hetzelfde. Misschien werd u even geraakt door mijn droom, die ook uwe is. Iets dat u wel zeer bekend is. Meneer Tietz koopt wel iets van mij. Ja, zeker. Tapijtegels. Tapijtegels. En die verkoopt het daardoor aan marktventers. Natuurlijk, maak ik ook soms miskoop. Niet alleen in die elektrische dingen, maar in letterlijk alles wat u zich kunt denken. Kat profiteert van mijn fout. Ik bel hem op. Komt, betaalt contant, ze vergeet transactie op te schrijven. Goederen die de kat doorgaans koopt zijn toch afgeschreven. staan ook niet meer op mijn voorraadlijst. Oplekst, gaat dat goed doel, goed doel, hè? Ja, dat noemen wij zwarte handel, meneer uh, Sharif. Zwarte handel? Zwarte handel, ja. Zwarte handel, ja. Ja, maar, meneer Sharif, dit onderzoek heeft niets te maken met zwarthandel. De politie wordt namelijk gedirigeerd door het ministerie van Justitie. Ah, het ministerie van, ja, eh, hoe, eh, En u zoekt nu naar gestolen goederen en niet naar foutief ingekocht goederen. Gestolen goederen worden ook ingekocht, meneer Sharif. Niet mij. Juist. Yes. Ik wens eh, u goedemiddag, meneer Sharif. Goedemiddag gaat u dan. Zo'n huis verdien je toch niet met eerlijk werken, de Gier. Jonge jonge jonge jongen, jongen, jongen, jongen zegt nog een huis, hè. Nou nou. Zes à zeven ton op zijn minst. Vijftien of twintig kamers. Hm. Moet je kijken, moet, moet, moet je kijken wat een oprijlaan. En wat een garage. Zeker goed voor pakweg vier auto's. Pats is... Hé, hey, hé hey zeg, heb jij iets tegen rijke mensen? Eigendom is diefstal. Hé, hey, waar heb ik dat meer gehoord? Vind jij dat dan niet? Ieder bezit is diefstal. Het interesseert me geen malmoer, moer, vriend... Zeg, ben jij ergens lid van? Lid van? Oh, nou in ieder geval niet van de CPN. Nee, nee, dan was je hoogstwaarschijnlijk geen smeris geworden. Zeg maar, waar ben jij dan wel lid van? Toch, toch, toch niet van zo'n beweging die het niet meer ziet zitten. Misschien wel. Misschien wel. Jij, je ziet er zo gezond uit. Nou ja, op je haar na dan, hè? Mijn haar is pas gewassen met shampoo. Hm, een zonde van de shampoo. Uh, zeg, ik weet voor jou een prima adresje waar je je haar kunt laten knippen. Dat is een lieve getrouwde dame, begint pas en doet het bijna voor niets. Nee, ha, ze brengt alleen de omkosten in rekening. Ga jij daar ook naartoe? Ik dat, ja, dat kun je er toch wel zien? Hey, geef mij dat adres eens even. Natuurlijk, ja, voor wat hoort wat, hè. Maar jij helpt me eerst met dit karwei. Dat interesseert je toch wel, hè? Je wilt toch ook weten wie Tom Wernicke vermoord heeft... en waar de gestolen spullen zijn terechtgekomen? Wel, nee. Dat, dat interesseert me geen malle moer. Over een paar jaar is de hele zaak vergeten... en beginnen de verbalen ergens in een archief te vergelen. Wat, wat, wat, wat doe jij dan hier? Dat is zeur toch niet zo. Wat ik hier doe... Kijk, de kat heeft iets met Wernicke te maken... en Sharif iets met de kat... en dit huis iets met Sharif... Nou, zo zit het ongeveer in elkaar. Ja, juist ja. ja. Nou, ik, ik word verondersteld intelligent te zijn. Maar ik begrijp het niet zo, brigadier. Nou, dat hindert niks. hindert niks. Doe nou maar gewoon wat de brigadier zegt. Kijk, die vent die heeft vrienden. Kennissen. Andere Arabieren. Ja, zo, zou er nou niet een Arabische club in Amsterdam zijn? Of cafés? Ja, kroegen zullen ze wel niet hebben, hè. Mohammedanen drinken geen sterke drank. Officieel niet, in ieder geval. Oh, kijk je vreemd, je gelooft me niet. Ik ben jood en ik mag ook van alles niet, maar ik doe het wel. In Amsterdam doet toch iedereen alles? Ja, ja. Ja, ja, ja. Hm. Het internationale gekkenhuis. Zeg, ik, ik zag gisteren nog een man, hè. Gewone man in een kantoorpak met een tuba. Ik denk, die man die moet een gulden hebben. Dus ik geef hem een gulden, hè. Ik denk, arme man, wat denk je? Krijg ik bijna een klap voor mijn bek. Hij zegt, meneer, ik bedel niet. Ik speel tuba, meneer. Tuba. Als je maar bezig bent, zijn mijn vader altijd. Dat is een heel verstandige vader. Wat wij doen, stelt ook bijzonder weinig voor. Maar we zijn bezig. Onzin, wij vangen aan bieren en dat is leuk. Hé, hé, hé. Hallo, hallo, hallo, zeg. Als we zo gaan beginnen, dan ga je weer terug naar de parkeerpolitie... Zeg, Doos, ben jij nog naar de vreemdelingenpolitie geweest voor Sharif? Ja, maar die had niks te vertellen. Niks. Oh, dat is weinig. Nou goed, we maken een lijst van Arabische gelegenheden en die gaan wij vanavond langs, samen met Gerkstra. En ik, ik ga nu naar huis. Mijn kop valt er bijna af. Ik ga lopen en een tukje doen en dan onder de douche. Oh. Wij zien we elkaar weer. Oh ja, goed dat je het vraagt. Uh, om 7 uur vanavond bij de noordelijke leeuw, bij het monument op de Dam. En kom niet te laat, want ik heb geen zin om daar rond te hangen. En u gaat nu een stukje doen? Ja, ik, dat zeg ik toch. Ik ga een stukje doen. Dan nou, weet je hoe een brigadier zijn tijd doorbrengt. Ik zeg dus om 7 uur exact. Begrepen? Uh, tot vanavond. Ja, tot vanavond. Dag doos. Tot kijk. Veel gezoken en een hoop babbels, nou, toch wel een aardige vent. Of misschien niet? Nou ja, het interesseert me ook geen moer. U hebt geluisterd naar het achtste deel van de geluisterde Kater.